Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden. In het noordoosten kan een bui vallen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zondag, dan wordt het 19 tot 23 graden. Vrijdag wordt het nog warmer. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Van de Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden aangekondigd.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 Ik hoorde het ook net. Het is helemaal nieuw. Nieuw in de top drie. Op drie. Jamie XX. Het nummer heet Gosh. En het album heet Colors. En dat is nieuw. En nieuw binnen. En gelijk op nummer drie. Van de Vinyl 50. Jawel! Het zal wel aan mij liggen. Ik vind het absoluut een non-muziek. Ik vind het echt helemaal niks. Maar goed. Het staat uh, nummer drie in, uh, in de... Hoe heet het? In de vinyl. 50 top 3. Dus ja. als je zegt dat je die dat, uh, dat gaat uitzetten. Dan moet je dat ook laten horen. Maar voor de rest vind ik het drie keer helemaal niks. Gewoon niks. Gewoon gepiel op... Op, op, op, uh, op drie akkoordjes en dan een beetje gelul van oh my gosh. Nou, als dat het dan is, het zal wel. Jamie Double X staat op nummer drie. Helaas, ik vind het niks. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het wel mooi, mooi vinden. als komt het niet, op, uh, als komt het niet op, nummer, op nummer drie terecht. Goed. We gaan gauw door. Op nummer 2, onveranderd ten opzichte van de vorige week deze keer... wederom de band Betty serveert... draai het uh, titelstuk van dit album uit 1992. Palomine of Palomine. ...is uitgebracht. Kijk genoeg. Het is een bandje uit uh, het oosten van het land. Uh, ik heb wel eens een paar mensen daarvan ontmoet, ook in de tijd. Mijn toenmalige uh, gitarist uh, uit de band... ...die had, uh, had uh, banden met uh, dit, dit bandje, met, met mensen hieruit. Dus zullen we wel eens uh, gezien hebben... Uh, ...Bertie Zerveerdus, 1992 uh, kwam dit album Palomine of Palamine, kwam uit... Eh, uh, gek genoeg, of gek genoeg, nou ja, uh, ze hadden heel veel succes in Amerika. En in Amerika zijn er, dacht ik, iets van ruim over de 200.000 albums van uh, platen verkocht van dit beentje, van dit specifieke album. Ze hadden daar dus behoorlijk wat uh, succes. staan nog steeds op nummer 2 van, uh, van de vinyl top 50. Ja, en nummer 1, ik zei het al, de vinyl uh, lijst is ongewijzigd gebleven. Uh, dus uh, nummer 1, uh, dat is Douwe Bob, Die staat dus wederom op nummer 1 in de LP-lijst. He rangs the doorbell, it's been too long since he has failed this. In their eyes he sees the dead. prachtig liedje van het uh, nieuwe album van uh, van Dowel Bob. Het album dat heet Pass It On. Het is uh, nog niet zo lang geleden uitgekomen. Uh, ja, dat hoef ik niet meer. Zo, Wendy Gozer, kom. Dat, uh, dat weet ik nou wel. Uh, wat zou ik zeggen? Ja, oké, okay. Dauw Bob dus. Het album heet Pass It On. Het staat al voor de tweede week. Uh, nummer 1 in de in de vinyl 50 uh, wat u mist is Manfred en Sands, die zijn eruit die zijn naar 4 gezakt en staan dus niet meer in de top 3, de top 3 dus nog één keer ik herhaal het nog maar een keertje ik herhaal het nog maar een keertje, ja, nummer 1 dus Double Bob. nummer 2 Betty serveert. en nummer 3 Jamie XX, nou die mag er van mij volgende week alweer uit zijn, graag zelfs de hoe Who's next? Van het legendarische album. En dit heet Getting In Tune. Getting In Tune. In this note, I it fits in well with the chords I'm playing. I can't pretend there's any meaning here in the things I'm saying. But I'm in tune. Right in tune I'm in tune and I'm gonna tune. als uh, classic album uh, van de week. En uh, ik wou het toch heel wat liever... dan dat, uh, dat gedoe van die, uh, die nummer drie. Van, uh, dat vond ik echt... Wat een verschrikkelijke non-muziek zeg. Maar goed, ik heb er genoeg over gezegd vind ik. Niet meer aandacht aan besteden dan nodig is. De hoed dus. Um, nieuw binnen deze week, dat weer wel. Uh, is leuk. Well, ik hoop tenminste dat het leuk is. Uh, is een, uh, het, het album, uh, de soundtrack... van, op vinyl, van de film Pearl Fiction... Honey bunny. Everybody, be cool, this is a robbery! In the you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Oh, zegt u? <laughs> nou, soundtrack met diverse artiesten dus van de film Pulp Fiction. Ook nieuw uitgekomen op uh, vinyl en op de laag uh, nieuw binnen dus in de lijst deze week. De soundtrack van de film Pulp Fiction. En die is kennelijk weer uitgekomen op vinyl. Want hij is binnengekomen in de nieuwe lijst van de vinyl top 50. Er is niet zo gek veel binnen eigenlijk. Ik moet, moet er nog even checken precies wat een beetje draaibaar is. In ieder geval is die Jamie XX op, als hoogste binnengekomen op drie. Ehm... Nou, dat zullen we mij zeker niet meer horen. Uh, en uh, voor de rest moeten we het nog even kijken. Uh, want uh, ja, het is allemaal vers van de pers. Dus gaan we even rustig kijken wat er, uh, uh, wat er, wat er allemaal nog voor interessant is. We gaan voorlopig maar eens even naar de hoe. Jawel, want ons classic album, dat uh, kunnen we zeker niet vergeten. En uh, we moeten straks nog een nummer draaien wat bijna negen minuten duurt. Dus lekker, ik verheug me er nu al op. Uh, Going Mobile heet het volgende nummer van deze prachtige plaat van de Hoe. Maar even het hartviertje erbij. Ja. Waar is hij dan? Going Mobile.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 That's never free No one knows what it's like back his heart. To be the sad man, behind the blue eyes. Zo, lekker hoor. The Who, behind the blue eyes, met daarvoor. Ja, ik draaide, ik draaide even door, want ik was even met wat anders bezig. En uh, daarvoor, Going Mobile, van het album uh, The Who. Who's Next album uh, waarin ze nog in de originele samenstelling uh, speelde. Goed, eens even kijken wat we nu gaan doen. We gaan nu even draaien en, uh, een nummer. Uh, een nummer van uh, het nieuwe album van Florence en the Machine. En uh, hoe gaat het heet? Ship to Wreck. Huh? Ship to Wreck. Ship to Wreck. Oké, okay, nou, laat horen. Lekker. Can't help. And the machine. Lekker liedje. you Ja, op vinyl uitgekomen en uh, deze week dus nieuw binnengekomen... in de vinyl 50 op nummer 25, maar liefst. Dus uh, dat hebben ze goed gedaan, uh, Flodens en de Machine. Goed, uh, eens even kijken. Ja, ik heb nog iets moois klaarstaan van het uh, laatst verschenen album... van, uh, van Eric Clapton. En uh, dat, is een, uh, dat is echt een te gek album, dat kan ik u aanbevelen. Het album heet Forever Man. Het is een verzamelaar, maar er staan ook... Uh, hele unieke, prachtige live-opnames op. En ook mooie duetten, onder andere met, met Steve Winwood. Dus het oude, zeg maar, Blind Faith-repertoire... dat komt er ook op voor. Het is een mix van, van studio-opname en, uh, en, en, uh, en, en live-opname, zou ik maar zeggen. En ik ga u een prachtig stuk laten horen van die LP... Uh, vorige keer heb ik al eens een keer dat, uh, dat die mooie versie van uh, Wonderful Tonight gedraaid. Doe ik niet iedere keer. Vandaag gewoon... De live versie van Cocaine. Hier is Clapton. ik teveel gezegd? Lekker hè? Swinger gewoon. Lekker live. Cocaine. Van het uh, nieuwe album van Eric Clapton. En dat album dat heet Forever Man. Dat nummer staat er ook op. Weliswaar dan in de studioversie. Maar het is een hele leuke mix dus van, uh, van, van, van studio en live opname. En ik zei het al ook. Een aantal duetten met Steve Winwood staat erop. Dus dan betekent het... Uh, uh, een paar dingen uit het Blind Faith repertoire. Ook die komen erop voor. Dus, aan, uh, aan Wadertje, dit Wadertje, prachtige. En dit album. En er staat een hele mooie versie op van Wonderful Night. Maar als je die hoort, dan wil je het singeltje nooit meer horen. Echt niet. Dan is het singeltje gewoon verworden tot een niemendalletje. Uh, goed, nog één uh, track Van uh, een nieuw album Uit de Vinyl 50 Want uh, ik heb nog een lange klaarstaan uit Van de Hoen natuurlijk Van ons classic album En die duurt bijna 9 minuten dus, uh, En die ga ik wel helemaal draaien toevallig. Uh, Heather Nova heet uh, de band uh, Het is binnengekomen op nummer 27 In de lijst En het liedje wat we ervan gaan draaien Dat heet Treehouse Het is Heather Nova als alles mee zit. De computer wil tenminste Heather Nova heet uh, de band. En het nummer heet Treehouse. En dat is binnengekomen in de vinyl 50 op nummer 27. Um, nou, dan heb ik nog één stuk klaarstaan. Ja. En daar zit ik altijd. Twee uur lang eruit te kijken dat ik dit kan gaan draaien. Uh, ik ga hem gauw aanzetten, want anders redden we het niet eens tot het, uh, tot het nieuws. Hier komt ie! Laatste stuk voor vandaag. The Who? Van het legendarische album The Who's Next. En I won't get fooled again. Joehoe! Harder dan die radio. En zo heeft u geluisterd naar de viniljaren op deze 30 juni 2015. Met als laatste stuk natuurlijk het enorm fantastische, explosieve Won't Get Fooled Again van de Who van het album Who's Next. Toen de tijd uitkwam als opvolger van Tommy. Yeah! Woo! Pete Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle and en Keith Moore. Dat was een boffe dag. Uh, ik ga uh, eens kijken of we de weg naar huis nog kunnen vinden. Het is weer drama. Oké, okay, uh, morgen ben ik er weer. Vanaf 12 uur met ZFM Luncht. Ik wens u nog een fijne woensdag. En uh, uh, tot morgen dus. Dag.